Ook kwamen mensen om door blikseminslagen en ongelukken met geknapte elektriciteitskabels. In de zuidelijker gelegen provincie Sichuan heeft de regen modderstromen en aardverschuivingen veroorzaakt. Zo'n 600 meter van een snelle weg werd weggespoeld. Op het vliegveld van Peking zijn meer dan 200 binnenlandse en 14 internationale vluchten geschrapt. Veel vluchten zijn vertraagd, zo'n 80.000 mensen zijn op het vliegveld gestrand. In het zuiden van China heerst ondertussen een hittegolf... met temperaturen rond de 37 graden. In Noorwegen worden vandaag de aanslagen in Oslo en op het eiland Uteja herdacht. Precies een jaar geleden liet de Noorse rechtsradicaal Anders Breivik... een bom ontploffen in het centrum van Oslo...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 Bij de bosbranden in Portugal is een dode gevallen. In Ambrantes in het midden van Portugal kwam een brandweervrouw om het leven. In de Algarve in het zuiden brengen, breiden de bosbranden zich razendsnel uit. Ruim duizend brandweermensen en reddingswerkers in de Algarve kunnen de vuurzee niet aan. Zes brandweermensen raakten gewond. Er zijn blushelikopters en vliegtuigen ingezet. En in een winkelcentrum in Helmond zijn twee overvallers van een supermarkt gepakt door omstanders. Een derde man wist te ontkomen.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 Morgen volop zon met maximaal tussen 22 en 26 graden. En ook daarna is het zomers weer. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Bij Amsterdam is de A8 naar Zaandam dicht. Tussen Knappen Koenplein en Knappen Zaandam voor opruimwerkzaamheden. Vannacht is er een denker geladen met melk gekanteld. Die opruimwerkzaamheden gaan naar verwachting tot 10 uur duren. We leven in een geweldige tijd.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 Welkom bij Vroegere Vogels. In de zomer van 2012 keren ex-presentatoren weer terug op het oude nest. En Janine Abbring revalideert nog. Ik heb even vrijgekregen en op mijn stoel in het kapitaal zit nu... Andrea van Pol. Met Andrea presenteerde ik Vroege Vogels van 2007 tot 2010. Ga lekker luisteren naar twee uur Andrea van Pol. Ja, en met zo'n spetterende aankondiging van Menno... Kan ik niet anders dan als een trotse pauw over de groene showtrappen richting het Capitool naar voren lopen. Hier in het theater de la nature. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik toch wel zeggen. En links van mij de glinsterende vijver vol wat snaterende eenden. Ah, ah, ah, ah. Ik probeer het na te doen, maar dat lukt me natuurlijk niet. Wat waterhoentjes en een koppelzwierige zwanen. En rechts op de groene lopen ik zie een hipne merel. En twee zwarte konijntjes. Hé, hey, zie ik daar een gierzwaluw met een zendertje? Weg is die. En een clubje bijen zwermt op gepaste afstand mee. En de zon. De zon, de zon, hij is er. Wat een entree. Of moet ik zeggen, rentrée. Maar hoe mooi het voor mij ook is om hier weer terug te zijn... de aanleiding is natuurlijk minder romantisch. Straks heb ik mijn opvolgster Janine, de stoere stuntvrouw... aan de telefoon om te horen hoe het revalideren gaat. En ik heb nu het vette stokje overgenomen van voorgangster Inge Diepman. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Goedemorgen, u hoorde het Allegro uit de Tweede symfonie in D. Groot... van de naar Engeland uitgeweken Duitse componist Sir William Herschel. 18e, begin 19e eeuw, uitgevoerd door de London Mozart Players... onder leiding van Matthias Bamert. Het wildzwijn moet weer terugkeren op de Utrechtse heuvelrug. Dat vindt ecoloog Boris Everwijn... Ja, dat verzin ik niet. Maar de provincie Utrecht wil het everzwijn niet in haar bossen. Officieel mag het wilde zwijn in Nederland alleen leven op de Veluwe en in het Limburgse mijnweggebied. Op andere plekken wordt het zogenaamde nul-optiebeleid gehanteerd. Dan mogen ze gewoon worden geschoten. Maar dat zou moeten veranderen, vindt Boris Everwijn. Want wilde zwijnen zijn volgens hem goede natuurbeheerders. En om dat te bewijzen, gaat de ecoloog regelmatig met varkens op stap... in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug. Het zijn de dieren van een bevriende scharrelslager. Hm. Henny Radzaak is erbij wanneer slager Gerard Zwetsloot... zijn drie varkens gaat uitlaten. Dit zijn uh, Ed, Sem en Maxima. Ed, Sem en Maxima. En nu gaat de laatste omlaag. En daar liggen ze. Kijk eens. Eigenlijk we het er werk niet recht van. Kijken hoe we dat gaan lezen. Dat ga je niet kunnen geven. Anders moeten we het voerrecht hebben. Snuffel aan de microfoon. Kom. Ja, gaan we schelden. Gaan we schelden. Kom maar. Hey. Hey, kom maar. Kom dan. Ja, dan komt de eerste. Kom maar. Hey. Waarom doet u dit? Waarom gaat u met de varkens hier het bos in? Nou, je weet gewoon dat die varkens zijn vroeters en die vinden dit prachtig. En die kennen ze geen schade aanrichten. En als ik door mijn dorp heen loop, dan vliegen ze nog wel eens een tuin in. Oh, dat doet u ook? Ja. ja, dat doen we regelmatig. Dat is natuurlijk wel prachtig, maar dan moet je ze verschrikkelijk in de gaten houden. Je moet je ze aan de lijn houden? Nou, dat doen we ook niet. Ze moeten achter aan komen lopen. En je moet ze gauw je moet alert zijn. Als ze maar een tuin zien, dan moet je al zorgen dat je voor het hek staat. <lacht> Hé, hey, kom maar. Blijft een mooi gezicht, hè? Gelukkiger kan je een varken niet zien. Nee, nee dat is zeker. Gelukkiger zo kan je ze niet maken. Kom maar. Hé, hey, kom eens. Wist is dit? Dit is Ed. Ed, kom eens hier. Kijk, hij gaat liggen. Niet dat hem zo ondersteboven. Ja, nou ja, het is net een hond, Die hè? Dat hem gaat liggen. Ga maar liggen. Of kom je erbij liggen. <lacht> Boris, Boris Evenwijn, zo heet je echt. Dat klopt. <laughs> <Ja>. <laughs> Dit is wat jij het liefst ziet, het evenzwijn op de Utrechtse Heuvelrug. Ja, dat zou ik wel heel fijn vinden als dat ooit een keer uh, gaat gebeuren. Waarom? Nou, ze hebben hier gewoon een plek. Ze horen hier gewoon thuis. Door het woelen wat die beesten doen, ontstaan er kale plekken... waardoor er uh, weer jonge, jonge vegetatie op kan komen. Voor verjonging van het bos is het ook echt een hele goede rol... die die, uh, die, die varkens kunnen hebben. Ja, jij bent bioloog, ecoloog. Uh, jij zegt van nou, dat is gewoon een goede vorm van natuurbeheer. Ja, zeker. En als je het vraagt aan de natuurbeheerders hier, we lopen nu in de Kaapse bossen, dus van natuurmonumenten, maar ook het Utrechtse landschap. Ze zijn echt de voorvechters om die beesten hier uh, te hebben rondlopen. Wat let ons nog? Nou, we hebben nog een provincie. <laughs> ja, ja want er zijn maar een paar plekken in Nederland waar wilde zwijnen echt mogen leven eigenlijk, hè? En, ja. en, en, en buiten die gebieden mogen ze afgeschoten worden. Het gebeurt ja. niet altijd, maar het gebeurt wel. Ja, dat is de nulstand. En uh, sinds een aantal maanden hebben ze binnen de provincie Utrecht... ook bepaald dat hier het grote bos, het, is het ene grootste bos van Nederland... het Utrechtseuvelrug, ook nulstand moet heersen. Dat betekent dat als ze hier wilde zwijnen lopen... en die komen een jager tegen, dan zijn ze er geweest. Ja, je moet de ontheffing vragen, want het zijn natuurlijk wilde dieren. Maar eigenlijk uh, krijgen die zo van de provincie en dan uh, worden ze neergeknald... Dat is wel gek, want er komen steeds meer wildviaducten, ecoducten, natuurbruggen, hoe je ze ja. ook wil noemen. Ja. Dus we zeggen, we zetten, eigenlijk, zetten we de poorten open voor edelherten, maar ook voor wilde zwijnen. Maar van die wilde zwijnen zeggen we, ja, maar in veel gebieden willen we die niet. Dus die nee. worden dan weer afgeschoten. Ja, dat is inderdaad vreemd beleid. Ik vind dat niet goed met elkaar te rijmen. Even kijken, want hier hebben ze wel een modderpoel gevonden, Boris. Ja, dat is goed. Kijk is eens goed. even. Echt een mooie zoolplek. Zoelen heet dat, hè? Zoelen, ja. Nou, dat is een uh, mooi woord, maar het is... Uh... Dat betekent gewoon een beetje lekker in de ja. modder liggen. Ja, en dat doen edelhetten ook. Oh, en ja? uh, varkens ook, ja. Kijk, dan gaan ze lekker vroeten, want dit is waar het om gaat, uh... ja, Boris. Dit is wat ik, uh, wat ik graag wil zien. Kale plekken creëren waarbij het zaad weer uh, uh, de kans krijgt om uh, te ontkiemen. Je hebt een hele plek waar het vol staat met bochtige smelen. Dat verstikt helemaal uh, de hele ondergroei. En als je zulke kale plekken creëert, ja, dan, dan kan er weer wat ontstaan aan groen. lekker aan het vroeten met die, met die, met die neus. Uh... Vroeten ze alles omhoog? Ja. Ja, en ik heb altijd het idee als mensen dit zien, hè, dan noemen ze het meteen schade. Weet je wel, je hebt wel van die bermstukjes waarin je duidelijk ziet uh, waar uh, wilde zwijnen mogen komen en waar niet. Het verschil is uh, duidelijk zichtbaar, maar ja, dat kan je tot nauwelijks schade noemen. Alsof wij de berm per se met gras moeten bedekken, dacht het ik. Dit? Als dat in je eigen aangehakte tuintje gebeurt, dan kun je misschien van schade spreken. Ja. Maar dit is gewoon natuur. Ja, dit is heerlijk. Ja. ja, Je ziet, het is echt super hoe ze zich gedragen. Hier, het knuffelen. Oh, het varkensknuffelen is begonnen hier. Hier is iets moois aan het opbloeien, dat kan haast niet anders. Ze schurkt zich lekker tegen jou aan. Ja. Ik, ik, varkens hebben iets, ik weet niet wat het is, maar... Ja. Ik vind het een leuke beesten. Zijn hartstikke charmant. <laughs> charmant zelfs. Nee, Hij is gewoon ja? heel slim. Ja. Slim en charmant. Je Kom maar, jongen. We hey. houden. Gerard die gaat hier zelf rennen. Kijken of ze achter hem aankomen. Jawel. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee, nee. Het is alsof je gewoon je honden uitlaat, Gerard. is ja. bedoel mooier dan honden. Nog mooier? Ja. Ze luisteren hartstikke goed. Ze komen naar je toe. Ze lopen met je mee. Wat wil je nou nog meer? Nou, dan gaat Maxima een beetje aan mijn uh, veters zitten vreten. Maxima vind ik ook een knappe meid. En dit is ook een heel knap varken. Mooie billetjes. U wordt wel opgewonden van een uh, paar varkensbillen. <laughs> niet ernstig. Dus. Hey, er Kijk, er komt een hond. Eens kijken hoe dat op. gaat. Oh jee, hij staat aan je gaat. Die hond, die, die hond die schrikt als dat varken beweegt. Dus dat zit wel goed. Is dat uw hond? Ja, wij zijn de varkens aan het uitlaten. Oké. Okay. Fantastisch. Ja, wij... Dat moet ook gebeuren. Ja. Ze reageren goed op elkaar, toch? Ja. De boodschap is een beetje van het wild zwijn hoort thuis op de Utrechtse heuvelrug. Ja. Het is een mooie boodschap. Ja. ja. ja. Zijn jullie het al mee eens? Betreft, ik ben het al mee eens, ja. ja. Dat betreft, hoe meer natuur terug, hoe beter het is. Maar op dit moment zegt de provincie: alles wat hier aan wild voorkomt, afschieten. Echt? Ja, dat vind ik, ben ik het niet mee eens. Wat ja. mij betreft, keurig weer terug in het bos. Dan horen ze thuis. Tot ziens. Nou, ze zijn erbij gaan liggen. Ja, ik heb het goed bekeken. Rollen nog eens een keertje rond. Je zou er bijna naast gaan liggen. Ja, dat gevoel wekt het wel op. Ja. Dit zijn natuurlijk wel landbouwhuisdieren. Misschien is er toch wel een verschil met het wilde zwijn, of niet? Ja, het wilde zwijn houdt uh, als, als je ze niet gaat voeren. Want elk dier krijg je tam als je ze gaat voeren. Maar als je dat nou eens niet doet, dan uh, blijven ze op een afstandje. Dan heb je qua menselijke interactie gewoon uh, leuk om even te zien. Hè? Meer zal het nooit worden. Maar ze blijven dan, uh, als het goed is, goed in het bos. Zeker in zo'n groot bos als dit. Met genoeg grasveldjes om... Uh, om de nutriënten te halen. Ik nou, ben, ben heel erg op groen, zeg maar. Ja. En mijn naam, hè, evenwijn, om het even af te maken. Het is uh, de vriend van de ever. Het stamt uit de middeleeuwen. Dus waarschijnlijk zijn mijn voorvaderen ergens uh, varkenspoel geweest. En ik zie het eigenlijk als mijn plicht... om daar toch nog uh, even te promoten dat dit uh, best kan zo. Het zit in jouw genen. Het zit in mijn genen. Kom, kom, kom, kom, kom. Hierheen. Hé. Hey. Kom. Hier Kom aan. Kom aan. Kom maar, jongens. Kom aan. Kom maar, jongens. Hey. Kom aan. Kom aan. Kom, kom, kom, kom. De Serenade Espagnole van de Franse componiste Cécile Chaminade. Uitgevoerd door Kyung Wa Chung, viool en Philip Mol, Piano. De Natuurkalender. De Eerstelingen van deze week. Met de vele neerslag van de afgelopen weken regent het waarnemingen van paddenstoelen. Verder wordt er in veel moestuinen nu druk geoogd. Het wemelt van de rijpe sperziebonen en courgettes smullige geblazen, maar geen verse groenten op onze Venolijn. 035 Luister naar een samenvatting van de meldingen van deze week. Bertus van de Kolk. Op de IVN zijn in Reden is de boeren tabak in bloei gekomen. In de vijver bloeit het aardvederkruid. En in de vijver zitten heel veel ertenmosseltjes, Met Jelle Kolen uit het Velse Broek. Dinsdag logeerde ik bij mijn opa een korte hoef. Tot onze verbazing zagen we voor het eerst in ons leven een kolibri vlinder. Met Willy Brolders uit de beeld. Met dit vochtige weer is het logisch dat de paddenstoelen tevoorschijn komen. Zo zag ik de reuzenzwam en de grote parasolzwam. Voor de vlinders is het niet zo gunstig. Maar 16 juli... ...zag ik als morgens om 9 uur de eerste gehakkelde Aurelia... ...op de bramen, lekker in het zonnetje om zich op te warmen... ...en zich goed te doen aan de nectar van bloeiende bramen. En de pastinaak bloeit volop in Bunnik. Hallo met Remco uit, uit Hillegom. Dinsdagavond gingen we dassen ja. kijken in Zuid-Limburg bij Mechelen. Helaas geen dassen gezien. Maar we hoorden wel het geluid van een vloedmeesterpadden. We waren op het geluid afgegaan en vonden twee vloedmeesterpadden. En eentje had zelfs nog eiersnoeren om zijn achterlijf gewikkeld. Ik spreek met Beertje Sluiters uit Nijmegen. Ik zag afgelopen week de oranje bessen van de lijster best al kleuren. De geitenbaard die bloeit mooi. De campofolie en haterd. De lindenbloesem is hier op de Hatertseweg. Dat ruikt heerlijk, daar kun je lekkere thee van maken. Ook bloeit in de goffert heel mooi, de katalpa. Dat is een hele mooie boom. Je bent uit Essink, uit Koekangen. Ik vond de eerste band, libellen, ach, dat is ieder jaar weer... Maakt mijn hard een klein sprongetje. Dat is zo'n prachtige libel. Ik vond in de tuin havikskruid boorvlieg. Een zeldzaam beestje, heel klein. Behoort ook weer tot die prachtige boorvliegjes... Met, waarvan de vleugeltjes van kant lijken. Heel erg mooi en heel bijzonder. Nog een bijzondere vondst, juveniele grauwe klauwieren. Heb ik hier nooit gezien. En ik zag de twee op het prikkeldraad. En nu weet ik waarom ik anderhalve week geleden... een gespiste bruine glazen maken vond. Dat is het werk van de klauwier. Mooi verhaal. Twee weken geleden sprong Menno Bentveld manmoedig in de vijver hier... Bij het kapitol. Dit alles in het kader van de internationale schoonwateractie The Big Jump. Dat is voor watjes moet Janine Abbring gedacht hebben en sprong in een verland van 11 meter hoogte in het water. En that's what we call a big jump. Helaas liep deze stunt helemaal niet goed af, en ze is nu. Twee weken terug in Nederland gelukkig om hier verder te revalideren. En het voor het eerst live aan de telefoon vanuit Noord-Groningen. Janine, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Wat ontzettend fijn om je te spreken. En de grote vraag is natuurlijk, hoe gaat het met je? Ja, nou met mij gaat het goed. Het is, ik moest wel heel erg lachen, want ik zat lachen met de venolijn te luisteren. En ik denk dan, jeetje, de enige, de enige waarneming die ik nu heb is alleen maar... De brandnetels die in mijn tuin uh, <laughs> verschrikkelijk opkomen en waar ik helemaal niks tegen kan doen. Ja, maar er zitten allemaal Want... rupsjes op, hè? Die worden straks uh, mooie vlinders, volgens mij. Ja, dat is dan wel weer een beetje een pleister aan Maar mijn moestuin is overwoekerd en, uh, en ik, lig, uh, ik lig natuurlijk wel heel veel buiten. En dat is wel echt fijn. Maar mijn tuin is wel een grote jungle aan het worden. Maar met mij uh, is het echt, ja, eigenlijk best, best, wel, best wel goed. Ja, dat klinkt heel gek, omdat ik ben natuurlijk aan het revalideren heel erg, en dat heeft ook wel, wel zijn mindere kanten. Maar uh, het fijne aan, aan revalideren is dat je met kleine stapjes vooruit gaat. Dus dat het heel erg een heel bemoedigend proces is. Dus dat uh, ja, zorgt er wel voor dat ik wel heel vrolijk ben eigenlijk. Ja. Nou, iedereen is natuurlijk wel ongelooflijk geschrokken. Ik bedoel, uh, ruggenwerven, verbrijzeld en zo. En de wildste verhalen deden de ronde. Ik dacht zelf ook, nou nee, in het water, je bent op een rots gevallen of zo. Ik bedoel, nu uit de eerste hand, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Nou, wat er gebeurt is, ik ben niet, uh, niet, niet, niet gevallen of geduwd of gestruikeld of uh, uh, uh, echt op, op uh, harde bodem gevallen of zo. Het was gewoon een opdracht in het programma Wie is Mol? Om uh, van 11 meter hoogte van een, uh, een rotsregeltje in het water te springen. Wow. En, uh, en dat is op zich wel heel, heel spannend, maar ik, uh, ik, ik dacht wel van nou, dit ga, dit ga ik wel doen. En, uh, en ik heb het gedaan en ik ben... Uh, ja, eigenlijk verkeerd in het water terechtgekomen. Ik ben wel heel keurig, keurig gesprongen en recht met mijn beentjes uh, naar beneden. En, uh, maar uh, ik heb uh, waarschijnlijk me, de, vlak, vlak voordat ik het water raakte mijn rug gekromd. En daardoor heb ik een, van het water een klap op mijn rug gehad. En waarschijnlijk ben ik daar dan ook zo van geschrokken. En dan heb ik in een reflex mijn rug nog holler uh, getrokken. En op die manier eigenlijk mijn, wervels, uh, of mijn wervel gebroken en mijn pezen uh, gescheurd. Wauw. Ja. Uh, heel kort, hoe, hoe zien je dagen er nu uit? Dus je, je ligt heel erg veel, maar je kan ook alweer wat lopen. Ja, ik, kan, uh, ik mag ongeveer een half uur achter elkaar lopen. En in een half uur kom je best ver, hoewel mijn hond daar anders over denkt. En, uh, uh, dus, dus ik loop dan uh, nou, twee keer per dag denk ik een half uurtje en ik mag uh, een half uurtje achter elkaar zitten. Dus dan kan ik net een beetje naar uh, vrienden van mij wonen op een boerderij verderop in de straat. Die hebben een hele lange, lange dreef, een lange oprit. En dan kan ik dan net heen wandelen en een half uurtje zitten en weer terug. Dus dat, dat is mijn grootste avontuur op dit moment. Ja. En, uh, en verder, veel ja, het wordt nu eindelijk lekker weer, dus ik hoop lekker veel in de tuin nu te kunnen zitten. En uh, dat is wel fijn. En ik krijg heel veel slechte dvd's. En, ja, dat, dat is een beetje nu mijn wereld. Nou, en wanneer kunnen de luisteraars weer van jouw prachtige stemgeluid genieten hier? Nou, ik heb geen idee. Nee. En ik heb mij is ook verteld dat ik, ik vooral moet terugkijken. Dus wat is er al beter en wat gaat er goed? En niet te ver vooruit moet kijken, omdat je dan uh, nog wel eens wanhopig uh, kan worden. Dus dat doe ik ook maar niet. Ik bekijk het de en Ik heb geen idee wanneer ik weer, wanneer ik weer terug ben. Nou, heel veel beterschap. En namens alle, alle, alle en iedereen sterkte. En kom snel terug. Dag Janine. Ja, Dankjewel, ik ga lekker naar je luisteren. Ja, en wij zijn zo weer terug naar het nieuws van half negen... gelezen door Ewout Tiel. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Dames en heren, check nu in voor de last-minute vakantievoordeel... van de dealer. Ik, heb... ik moet opschieten, want ik moet naar de voortdealer. Daar hebben ze last-minute vakantievoordeel.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 In Noorwegen worden vandaag de aanslagen in Oslo en op het eiland Utoya herdacht... waarbij precies een jaar geleden 77 doden vielen. In Oslo en op Utoya zijn herdenkingen. Er is een speciale kerkdienst en vanavond is er bij het stadhuis in Oslo... een concert waar 100.000 mensen worden verwacht. President Obama gaat vandaag naar het Denver... waar een schuttervrijdag 12 mensen schoten in een bioscoop. Hij ontmoet de nabestaanden en mogelijk ook een aantal van de 58 gewonden... In het huis van de dader zijn de booby en explosieven inmiddels onschadelijk gemaakt. En het IOC houdt tijdens de Olympische Spelen in Londen geen herdenking van het bloedbad in München in 1972, toen elf leden van het Israëlisch Olympisch team werden gegijzeld en gedood door Palestijnse terroristen. Familieleden van de slachtoffers pleiten al jaren voor een officiële herdenking tijdens de Spelen. IOC-voorzitter Rogge blijft erbij dat de openingsceremonie niet geschikt is voor het herdenken van zo'n tragisch incident. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van weeronline. Online. Op de meeste plaatsen schijnt de zon. Alleen het zuiden van Limburg heeft nog te maken met bewolking... maar over een tijdje breekt ook daar de zon door. Vanmiddag ontstaan enkele stapelwolken. Het blijft overwegend zonnig en de temperatuur stijgt naar 20 graden op de wadden... tot plaatselijk 24 graden in het zuidwesten van het land. Daarbij staat maar weinig wind. Komende nacht is het nagenoeg onbewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag... Het wordt nog wat warmer dan vandaag met maxima tussen 21 graden in het uiterste noordwesten en 24 tot 26 graden in de zuidoostelijke helft van het land. Ook de dagen daarna verlopen zonnig en warm. Later in de week verschijnt langzaam meer bewolking en volgend weekend stijgt de kans op buien. ANWB Verkeersinformatie. Bij Amsterdam is de A8 vanaf Amsterdam naar Zaandam dicht. Vanaf knopend Kroemplein tot knopend Zaandam.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 Met Microsoft Office 365 wordt het nieuwe werken mogelijk. Overal toegang tot e-mail, agenda's en documenten. Vanaf 5,25 per medewerker per maand. Neem een gratis proefabonnement op office365.nl. U bent terug bij vroegere vogels. en Na zo'n half uurtje is het net of ik nooit ben weggeweest. Al zijn er dingen veranderd, veel is ook heerlijk vertrouwd. Zoals dat enorme rat hier in de hoek... En er staan al meer dan 125 columnisten op. En er komen er nog regelmatig nieuwe bij. Zoals vandaag. Hij zit hier al tegenover me. Maar we bouwen de spanning op. Laat het rad maar draaien. Marcel van Dam. Welkom. We hebben al socioloog, als columnist gehad. En politici en programmamakers en schrijvers. Maar u combineert dat alles in één persoon. Nogal wat. En dan ook nog Vara voorzitter geweest en de columnist bij de Volkskrant. En nu blijkt u ook groene vingers te hebben. Ik trek een wenkbrauw op als u dat niet erg vindt. Ja. Maar uh, <laughs> ik ben heel benieuwd. Nou, en hier is de groene kant van Marcel van Dam. Dat gezever over de slechte zomer ben ik spuugzat. Iedereen die je ontmoet begint over het weer... De een probeert je de ogen uit te steken door te vertellen dat hij voor vakantie naar het zuiden vertrekt. En de ander beklaagt vol leedvermaak de mensen die op de, op de camping hun spullen moeten zien droog te houden. Naast alle rampen die de crisis over ons brengt, worden we ook nog gestraft met een verregende zomer. Gestraft? Hoezo gestraft? Ik woon op de Veluwe en nog nooit was die zo mooi. Nog nooit zaten de bomen zo goed in het blad. Nog nooit zag ik zoveel kleuren groen. Nog nooit waren de nieuwe loten zo lang. Ik zou wel eens willen weten hoeveel extra CO2 uit deze zomer... door de extra groei van de flora uit de lucht is weggevangen. En hoeveel water er in de bodem is opgeslagen voor slechtere tijden. Als er weer eens een onweersbui dreigt, begeef ik mijn spoorslag... Ik spoorslags nam een theehuisje om te kunnen luisteren naar dat magnifieke ritselen van het bos als de regen zijn weg zoekt door het bladerdak. Na de mens is de grootste vijand van de natuur de droogte. Vier weken geen regen betekent op de Veluwe dat veel soorten al stoppen met de groei en dan begint de ontbladering. Weilanden worden geelbruin alsof ze bespoten zijn met gif. Het is onvoorstelbaar hoeveel water de natuur nodig heeft. Op een hectare met Douglas-sparren, van ongeveer 40 jaar oud... staat een totale biomassa van ongeveer 200 ton. De helft daarvan, 100.000 kilo, is water. Een beetje uit de kluitengewassen beuk... drinkt per jaar toch wel zo'n 20.000 liter water. Appel- en perenbomen die goed in hun vruchten zitten hebben per groeiseizoen ongeveer 17.000 liter nodig. Tomaten gebruiken 215 kilo water om een kilo tomaten te worden. Een suikerbiet drinkt anderhalve liter per week. Een melkkoe in de zomer 150 liter per dag. Evenveel als mensen per dag gebruiken. Maar ja, mensen worden niet iedere dag gemolken. Tenminste, de meesten niet. Waar ik woon, vlakbij het Randmeer, is door kanalisatie van beken... het zo snel mogelijk afvoeren van regenwater ten behoeve van de boeren... en het droogleggen van de Flevopolder het grondwater zo'n halve meter gezakt. De verdroging van de Veluwe is een ernstige bedreiging. Gelukkig is het tij aan het keren. Voordat Bleker de zaak ging verpesten... Hadden natuurorganisaties al veel grond gekocht langs de randmeren om die weer te vernatten? Waterschappen helpen door beken opnieuw te laten meanderen. En naaldbomen worden vervangen door loofbomen, omdat die over een jaar gemeten meer water doorlaten. Begrijpt u nu waarom ik heel anders tegen het weer aankijk dan u? Ik begin al te kankeren als een week lang de zon schijnt. Hoe vaak heb ik me niet groen en geel geërgerd... als ik op de buienradar een onweersbui rakelings langs ons heen zag gaan. Als de exploitanten van terrassen en strandtenten een goed jaar hebben... heb ik de pest in. Ik gruw ervan als al die weermannen en vrouwen op tv... bij kans knielend voor de kijkers een zonnige dag beloven. Weg met die mensen en hun mooie weer. Regen moeten we hebben, heel veel regen. Het slotdeel uit de Carmen-fantasie voor orkest van de Pablo de Sarasate, op thema's uit de opera Carmen van Georges Bizet, door de New York Philharmonic met als solist niemand minder dan Itzhak Perlman. Nou Marcel, ja, zit een beetje met een gezicht als een oorwurm, want dat wordt een pittig weekje nu uh, de komende week, hè? Ja, het is, uh, de weersverwachting is heel slecht, maar goed. <laughs> het vervelend. Twee, we twee weken dan vooruit. Vooruit twee weken? Goed, ja. hartelijk dank. Sinds de jaren 20 van de vorige eeuw probeert Amsterdam op allerlei manieren de ypenziekte te bestrijden. Maar tot op heden zonder veel succes. Tot iemand op het idee kwam om zogenoemde feromoonvallen op te hangen. Bedoeld om de ypen te vangen. Dit kevertje is namelijk de veroorzaker van de ziekte. Om de paar maanden worden deze vallen opgehaald om de kevers te tellen. En na 30 jaar lijkt het erop... Jeannette Paramoor gaat samen met boomconsulent Hans Calier... kijken naar ypen en pheromoonvallen aan de Amsterdamse Bos- en Lommerweg. Nou, wat je hier uh, aan deze yp ziet, is dat aan het eind van de buitenkant van de kroon... de buitenste takken die drogen uit de, eigenlijk, de blaadjes, hangen de verdroogd aan. Alsof er een soort herfstverschijnsel in een tak zit. Mm -hmm. Die blijven aan de boom hangen. Dat lijkt wel droogte. Uh, maar het is dus zeg maar iepziekte. Nou, wat er gebeurt is dat er een uh, kevertje ergens rondvliegt hier in Amsterdam... die op zoek is naar een heerlijke verse iep die er prachtig uitziet. Daar bijt hij een uh, klein stukje bast vanaf. En op dat moment brengt hij meteen ook een schimmeltje... wat aan zijn poten zit, brengt hij in de iep. En wat de iep dan doet, en dat is eigenlijk een heel bijzonder fenomeen in de natuur ook... is dat de iep een indringer opmerkt... En de boom reageert erop door de vaten af te sluiten. En dan krijg je dus dat de sapstroom onderbroken wordt. hersverschijnselen ontstaan. En eigenlijk de boom zichzelf helemaal om zeep helpt. Maar het is dus de schuld van het kevertje. Kunnen we die ook zien hier op die bast? Nee, de kevertjes zitten vaak aan de buitenkant van de kroon. Die vliegen uh, over Amsterdam heen. Ja. Die gaan ook vooral aan de toppen van de bomen zitten. Ja. Daar zijn ze op zoek naar. En als jonge IP nog klein zijn, dan slaan ze ook echt over. Dus ze gaan echt op zoek naar de grootste en meest gezonde IP in eerste instantie. Maar goed, jullie hebben er iets op gevonden. Hè? Althans, daar lijkt het op. feromoonvallen. Ja, wat we doen is eigenlijk een zieke direct opruimen. Het tweede is dat wij alle bomen, alle IP controleren. En het derde is dat we de iepenspintkevers controleren... hoeveel er in Amsterdam vliegen. En dat doen we door middel van speciale vallen die we neerzetten. Die hangen daar, daar gaan we even naartoe. Ja, daar lopen we even naartoe, naar die val daar. Deze hangt er geloof ik nog niet zo lang, hè? Nee, die is net ververst deze week. Ja. Want twee keer per jaar hangen we dus nieuwe vallen op in de zomer. Dus in het vliegseizoen van de kever. En de kever vliegt pas bij 18 graden. Dus pas als het warm is hangen we de vallen op in het voorjaar. Dus dat is meestal zo'n rond half april. En dan twee maanden later, dan vervangen we de val. Dan gaan we die kevertjes tellen. En twee maanden, drie maanden later, dus in het najaar, halen we de val weer. En dan tellen we nog een keer het aantal kevertjes. Hoeveel zitten er dan op zo'n val? Gemiddeld zo'n honderd kevertjes. Hoeveel? Ja, dat is best wel veel. Maar we zijn ook wel vallen tegengekomen met ruim duizend kevertjes, hoor. Dus uh, dat is nogal wat. Ja, het is een roostertje, vierkant. Ja, het is eigenlijk gewoon een metalen plaat met gaatjes ja. erin. En die, nou ja, die kan je gewoon bij de bouw maar bij wijze van spreken. Hè. Meer is uh -huh. het niet. Die zit vast aan een lantaarnpaal met uh, van die tie-rips, zoals dat mooi noemen. Daarbovenaan, die plaat, ja. dus op de plaat zelf, daar zit een klein buisje. Uh -huh. Die is open aan de bovenkant. En in dat buisje zit een pheromoon, een zogenaamde stof. En die stof, die zorgt ervoor dat de kevertjes hierop afkomen. Die kunnen dat ruiken op... Zeker 2-3 kilometer afstand, dat hou je bijna niet van mogelijk. Maar dat een kevertje van een halve centimeter in staat is om op 3 kilometer afstand deze plaat te vinden. Want daar komt Ongelukkig, het op neer. Dus dat is uh, ja. onvoorstelbaar. Yes. Die komt hierop af. Die denkt dat hij of hier een verse IP is of een, een andere kever, Een leuk vrouwtje. En dan hebben wij de plaat ingesmeerd met lijm. Zodat het kevertje blijft uh, plakken. En dan twee maanden later kunnen we het aantal kevertjes tellen. Ja, ja en het is, bijna, het is echt wel specialistenwerk en ook monnikenwerk... om die kevertjes tellen eraf te halen en die ook op te sporen, hoor. Ja, er is dus een bedrijf die zich daarmee bezighoudt, hè? Ja, we hebben zeg maar iemand die doet dat al, al meer dan 15 jaar, hè? Die kan dat zo goed, dat daar willen we graag gebruik van blijven maken. Want het is echt een, wel een specialist mee om ja, een andere vlieg, want er zijn nogal wat vliegensoorten en niet te verwarren met een kever. En dat is echt met een pincetje, haal je ze ervan af en dan tel je ze. Dus specialistenwerk is het echt. En waar zit die? Die zit in Wormbeveer. Gaan we daar naartoe? Daar gaan we even heen, ja. Ik zie Groen Advies Amsterdam BV. Ja, hier komen we bij de specialisten op het gebied van, uh, van Iepen en iepenspintkevers. Hallo. Hé, waar liggen de boosdoeners? Die liggen hier achter in de doos nog. Oh, kartonnen doos vol. maar Daar liggen al die vallen, hè? Ja, klopt. Kunnen we even eentje van dichtbij bekijken? Ja, doe even mijn handschoen aan. Ja. Dus ik pak er even eentje. Oké. Okay. Setje. Nou ja, kijk, die plaats zit ook allemaal vol gaatjes. En die kevers die gaan vaak in die gaatjes zitten. Waar is nou de kever? Ja, dat is even zoeken. Want we hebben tot nu toe een val of vijftien uh, bekeken. En we vangen nog heel weinig kevers dit jaar. Hoeveel plaatsen heb je nu uh, Dit is nu de veertiende vandaag. Oké, okay, en hoeveel zitten er, er gemiddeld op? Uh, gemiddeld een stuk of zes, zeven. Oh, dat is helemaal niet zoveel hè Hans. Ja. Nee, we hebben wel eens jaren dat er uh, honderden op zo'n plaat zitten, enkele platen. En uh, nou ja, dat, dat gaat eigenlijk wonderwel heel goed dat we zo weinig aantallen kevers uh, dit jaar en uh, één of twee jaar eerder hebben. Dus je kunt eigenlijk al voorzichtig de conclusie gaan trekken dat het werkt? Kijk, het aantal kevers is dus veel minder in de stad, daar lijkt het op. En dat zou heel gunstig zijn dat ook het aantal zieke IP wat we uh, jarenlang in de stad uh, hadden, mm -hmm. dat het aanmerkelijk minder wordt. En dat we eigenlijk de bestrijdingscampagne die we al 30 jaar hier in Amsterdam uitvoeren, dat dat uh, vruchten begint af te werpen. Eindelijk na al die jaren. Ja, eindelijk na al die jaren onder controle. En uh, kunnen we eigenlijk gewoon massaal IPE blijven planten in Amsterdam. Lukt dat, Pierre? Ja, dat gaat prima. Maar oh, je hebt er al best wel veel. Geen... Nou ja, deze val zitten we nou op vier. Dus, uh... Maar Hans, op deze manier kun je toch nooit al die kevers wegvangen? Nee, maar dat is ook niet het plan om ze weg te vangen. Het is vooral een monitoringsprogramma. Hè, van hoeveel kevers vliegen er in de stad. En is die populatie zo laag dat we ons niet druk hoeven te maken. Dus het is een illusie om te bedenken dat we die kevers uh, allemaal wegvangen. Nee, nee. Okay. En vooral natuurlijk, waar zit die? Hè, want... Precies, dat is het. We willen gewoon weten, waar zitten je uh, haren in mogelijk? En de kever is daar een indicatie voor. Het is echt van alles. Het is eigenlijk een soort Fapona-strip. <laughs> ja, ze weet het wel. Alles wat eraan komt, ja, je kunt hier de lijm ook zien. Het droogt niet. Het is ontzettend een rommel. Het is een beetje vies klusje, vind ik wel. Ja, op zich wel. En nu zijn ze nog vers. Maar als ze een paar dagen binnen staan, dan gaat het allemaal rotten natuurlijk. Dus mijn collega's zijn altijd heel blij als we het snel gedaan hebben. Het thema vandaag van de muziek, uh, samengesteld door Reynald Ruiter... is En France, op weg naar Londen. Dat mag u zelf uh, invullen. En u hoorde de Pasturelle, balletmuziek van de Franse componist Francis Poulenc... en uitgevoerd door de pianist Pascal Roger. De afgelopen week werd de winnaar van de Green Architecture Competition bekend. Een prijs voor het beste groene architectuuridee. idee En de winnaar is het project het ecologisch energienetwerk. We hebben in ons land duizenden kilometers hoogspanningskabels boven de grond. En daaronder moet altijd een strook van 60 meter breed onbebouwd blijven. In totaal is dat meer dan 700 vierkante kilometer. En laten we daar nou eens natuur onder aanleggen. En niet alleen saai gras. Mooi plan. En netbeheerder Tenet is ook voor dit idee, dus wie weet zien we binnenkort... onder die hoogspanningskabels een hele gevarieerde wilde natuur. Ook de gasunie heeft vele duizenden kilometers leidingen... maar dan onder de grond. En daarbovenop mag je geen huizen bouwen of bomen planten. Dat uh, lijkt me ook logisch. En dus dacht onderzoeker Bram Cornelissen van de Universiteit in Wageningen... waarom zetten ze op al die leidingstraten geen wilde bloemen... als steun in de rug voor de bijen. Tja... Waarom niet, antwoordde de gasunie. En voor Cornelissen het wist, was er een nieuw onderzoek geboren. Rob Buiten gaat kijken op een van de eerste bloemrijke leidingstraten in Drenthe. René en Leon. we zijn uh, valletjes aan het zetten. Ja, zijn René en Leon van de gasunie. Inderdaad. De bakjes in de weer. Die op uh, paaltjes geklemd moeten worden. En daar gaan jullie uh, de insecten in vangen. Even de tuinwraps uit je mond. <laughs> zo, is het, uh, dat, zo heb ik het wel begrepen, ja, dat we daar de insecten in gaan vangen. Ja. Het is uh, een mooi strookje waar het in komt te staan. Hè? Naast een maïsveld, een saaie maisakker en dan ineens een meters brede prachtige bloemenstrook. Ja, ja het, is een, het is een mooi eind. Uh, je kunt een mooi eind wegkijken, maar goed, onze leidingen liggen ook uh, over heel wat kilometers uh, door Nederland. Dus uh, hier en daar hebben we wel uh, wat van deze stroken kunnen aanleggen. Ja, we staan nu echt op de gasleidingen, zeg maar. hoe diep zit dat? Over het algemeen liggen onze leidingen zo rond 1,50 meter. Is deze grond ook van de gasunie of, of uh, huren jullie dat van de boer die hier uh, de maïs heeft staan? Ja, deze, nou, hu we huren het niet. Uh, de, de grond is van de, van de boer, uh, de, de, de grondeigenaar. Uh, en wij hebben daar uh, een overeenkomst uh, om onze leidingen doorheen te hebben liggen. Ja, en, en jullie mogen dus ook een beetje bepalen tussen aanhalingstekens wat daarmee uh, gebeurt. Of daar bloemen komen te staan of gras? Oeh. <laughs> nou, dat, dat gaat in overleg, uh, in overleg met de grondeigenaren uiteraard. Maar in ieder geval, de gasunie kreeg op een gegeven moment een telefoontje van Bram Cornelissen van de Wageningen Universiteit. van Zouden jullie op die grond niet wat voor de bijen kunnen doen? Ja, inderdaad. Ja. Nou, het was eigenlijk een uh, brutaal mailtje. Hoor. Maar uh, <laughs> ja, ik, ik denk, ik uh, trek de stoute schoenen aan en ik, ik, ik mail ze gewoon met de vraag van... Ja, kunnen we die infrastructuur die jullie hebben liggen niet beter benutten? En in mijn geval is beter dan, wat ik versta onder beter is, is uh, ja, meer ecologisch inrichten. Ja, dus dat een leidingstraat een insectenstraat wordt. Ja, ik zeg altijd nectar snelweg. Dat uh, vind ik wel een mooi woord. Uh, ja, en we hebben dus hier bewust, heel bewust ook uh, voor vegetatie gekozen die geschikt is voor bijen. Uh, een mengsel met allerlei planten. Uh, knopherik, faselia, uh, korenbloemen, uh, noem het maar op. En over die lange leiding krijg je zo'n mooie linten door het landschap met bloemen. Er worden nou dus door de mannen allemaal paaltjes neergezet met bakjes eraan. Wat gaat daarmee gebeuren? Het zijn valletjes. Het zijn bakjes met een felle kleur. En die felle kleur die trekt bijen aan. Daar gaat er al bijna eentje in. Ja, dat is een zweefvliegje. En wat we doen is, er zit een sopje in. En die bijtjes die vliegen erin. En vervolgens vangen we ze dus zo. En dan kunnen we ze daarna kunnen we ze verzamelen en determineren. Dus kijken ja. wat deze wilde bloemenstrook doet voor de lokale bijen. Ja, inderdaad. We vergelijken het ook met de referentielocaties in de buurt... waar we deze bloemenstroken niet hebben. En uh, zo krijgen we een beeld van wat de meerwaarde is van deze stroken. Uiteindelijk zouden we ook nog wel willen kijken van uh, hoe zit het met de connectiviteit. Vergroot de connectiviteit bijvoorbeeld tussen... Ja, wat bedoel je daarmee? Nou, de, kan het een verbinding vormen tussen bijvoorbeeld natuurgebieden. Uh, uh, en op die manier uh, bij je populatie met elkaar in contact brengen. Ja. En dat is natuurlijk het principe wat bij, uh, bij uh, ecologische hoofdstructuren, uh, in dit geval een ecologische... Radio 1 br uh, zou kunnen werken. En dat, dat willen we eigenlijk onderzoeken of dat zo is. Uh. Ja. De bakjes hangen inmiddels, klaar om de bijen te vangen. Maar jullie hebben nogal wat van dit soort leidingstraten door het land liggen. Heb je enig idee over hoeveel hectares of kilometers het gaat door het hele land? Ja, we hebben rond, rond tussen de 12.000 en de 15.000 kilometer denk ik ongeveer. 12.000 kilometer en dan een paar meter breed, uh, reken, reken. Nou ja, goed, dat zijn leidingstroken van... Uh, kijk, wij hebben daar wel overeenkomsten over dat wij een zakelijk recht hebben... Uh, op op, op zo'n leidingstrook, uh, en dat is boven een leiding als dit, uh, is dat 4 meter aan weerszijde. Maar we hebben ook, uh, ook grotere leidingen en daar hebben we 5 meter aan weerszijde. Maar als je dan dus eventjes met een uh, ontzettende natte vinger rekent, dat is dus ruimschoots meer dan 10.000 hectare van dit soort grond die je in Nederland hebt liggen. In die, in die orde van grootte en ik denk zelfs misschien nog wel iets meer. Ja, maar dat is een gigantisch potentieel, Bram. Dat is inderdaad een gigantisch potentieel. En dan te bedenken dat dit alleen de, van de gasunie is. De NAM heeft ook leidingen liggen. Er zijn van allerlei andere leidingen die door Nederland liggen. Maar je kunt ook aan snelwegen denken, aan snelwegbermen, uh, de vaarten, noem maar op. Als we daar allemaal bewust mee omgaan, ja, dan hebben we een aardig netwerk liggen, denk ik zo. En, en niet uh, gewoon omdat we dat zo gewend zijn uh, in het vroege voorjaar, de maaimachine eroverheen? Ja, precies. Uh, op die manier kun je ook nog eens kosten besparen als eigenaar of als uh, gebruiker. Uh, en daarnaast, wat ik gewoon heel belangrijk vind, is dat we zoeken naar mogelijkheden om, om combinaties uh, te geven. Hè. Dat je de economische functie koppelt met uh, andere functies. Ja, en mijn vakgebied is dan uh, ecologie. En, uh, dus wat mij betreft zou het mooi... Ja, natuurlijk ingericht kunnen worden, ja. De laatste bakjes gaan aan de paal. Zonder even wat vloeistof erin om ze... Om definitief te vangen als ze op de fluorescerende kleurtjes afkomen. Ja, ja inderdaad. Uh, Dan komen die bijtjes daarin. En die offeren zich op voor de wetenschap. Ja, inderdaad. We verzamelen <laughs> natuurlijk niet continu. Dus uh, we doen dat één dag in de week. En het uh, is maar een deel van de populatie die dus op die manier gevangen wordt. En, en je krijgt geen bonje met lokale bijenhouders uh, van nee, heen? Nee, nee, nee. Kijk, we, we lokken ze niet bewust. En uh, het aandeel wat we erin vangen is heel beperkt, Ja. ja. Maar zo heeft het jaar van de bij al heel wat opgeleverd volgens mij, Bram. En volgens mij ook, ja, ja. En het is mooi ook dat het een uh, samenwerking is tussen uh, aan de ene kant het grote publiek... Uh, aan de andere kant de bedrijven die, uh, die een steentje willen bijdragen en, en het onderzoek. Nou, hartstikke leuk. En zo doen we allemaal mee. Ja, wat we grappig is te vermelden. Er staat hier een kistje met allemaal natuurboeken. Iedere gast mag daar een boek uitkiezen. En Marcel van Dam, die net vertrokken is... die pakte het allerdikste boek uit o over de Veluwe. En liep eigenlijk heel, heel vrolijk hier over het net gemaaide gras... terug naar zijn auto en dan gaat hij weer terug naar de Veluwe. Straks het tweede uur van de vroege volgens. En ik verheug me daar alweer op, want uh, we gaan het over Gierzwaluwen We hebben wubbelokkels en, eh, kijk, daar hoort u het... En we zagen net vier ooievaars langs vliegen. Je ziet hier heel erg veel buiten. Hier op de mooie buitenplaats van Schapenburg. Tot zo na het nieuws. Radio 1 presenteert... Vannacht tussen twee en zes... KRO's Nacht van de Filmmuziek. Vier uur lang de spannendste... ontroerendste... meest romantische...